Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer wordt nu gesproken over het aanpassen van de transgenderwet. Met de nieuwe wet mag iedereen vanaf 16 jaar zelf beslissen of ze een M, V of de genderneutrale X in hun paspoort willen hebben. Het is een belangrijke aanpassing, zegt het transgendernetwerk, want het kan tot vervelende situaties leiden. Denk aan schoolreisjes, denk aan digitale presentielijsten waarin je elke keer weer uit de kast getrokken wordt. Maar zelfs als in het openbaar vervoer reist... kan het zomaar zijn dat je... Wordt aangemerkt als fraudeur. Omdat wat er op jouw idee staat. niet klopt met hoe jij eruit ziet. en hoe jij je presenteert. Het is nog onzeker of de nieuwe wet. voldoende steun krijgt in de Tweede Kamer. Rusland heeft een eerste uitslag bekendgemaakt. van de nep-referenda. die ze in Oekraïne hebben gehouden. Nou, de uitslag is geen verrassing. In alle vier de regio's. zouden de mensen zogenaamd bij Rusland willen horen. Correspondent Iris de Graaf. De staatstelevisie schildert het hier. in elk geval als een heel democratisch proces ook af. Russen zien elke dag reportages over uitzinnig blije mensen ter plekke die gered willen worden en naar huis willen, naar moedertje Rusland. Um, maar mensen met een beetje common sense die hebben natuurlijk echt wel door dat het één grote poppenkast is. Nicki Minaj heeft beef met YouTube. Het platform gaf haar videoclip Little Miss Remix een leeftijdsbeperking... waardoor die alleen maar wat te zien was voor mensen die ouder zijn dan 18. In de videoclip wordt, zoals we dat van Nicky Minaj gewend zijn... heel veel getwerkt, maar er is verder niet zoveel schokkens te zien. Na 24 uur is de restrictie door YouTube er ook weer van afgehaald. Maar, zegt Minaj, die mogelijke views die we nu gemist hebben... die krijgen we nooit meer terug. Het weer, er zijn langzaam minder buien, maar het blijft nog lang nat. Vannacht in het westen en zuiden vooral veel regen. Morgen wolken, zon en ook weer buien. Het wordt maximaal 15 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar is bij knooppunt Rotterpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en het kost je 10 minuten extra daar. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauhorst, Mr. Brightside. Ik breng je vandaag nieuwe albums, albums uitgekomen in het jaar 2022. En uh, ja, een lekker begin met de Dutch Jazz Collective. Uh, die staat met één been in de traditie, markteert in het heden en met een blik op de toekomst. Een big band bestaande uit jonge jazztijgers uit Amsterdam, Rotterdam. Uh, samengesteld door trompetist Bart van der List en drummer Sander Smeets. Uh, daarop doen mee onder andere Ian Cleaver, Robert Koevermans, Robert, uh, Koevermans ja, en Mo van der Douche. En gastrol was hier voor Benjamin Herman op Sax. Dit was ook zijn uh, nummer Catatonics Te vinden op het album Generations van de Dutch Jazz Collective. Met Uitzending gewijd aan Latin Jazz kwamen ze al uh, afzonderlijk aan bod. Twee giganten uit de Cubaanse muziek, Chucho Valdes en Paquito de Rivera. En uh, onlangs zijn ze, uh, sinds uh, ja, heel lang, zijn ze uh, eindelijk bij elkaar uh, gebracht op een album. Uh, en dat hoorde je dus eerst. Het album heet Missed You Too. En uh, de gespeelde song Mambo Influenciado, een uh, klassieker van de hand van pianist Chucho Valdes. Bijgestaan dus op uh, sax door. Paquito de Rivera. Een uh, memorabele reunie, dat album Missed You Too. En dat werd gevolgd door de fraaie flamengo-klanken... van de uh, big band van de Nederlandse saxofonist, <coughs> dirigent en arrangeur... met Spaanse roots, Bernard van Rossum. En die heeft dit jaar volgens mij de Rogier van Otterlo Award uh, ontvangen... voor zijn flamengo-big band. Een uh, unieke verschijning in de big band... Uh, ja, in het Big Band landschap die echt een nieuw geluid en dimensie toevoegt aan het uh, ja, conventionele het normale Big Band uh, repertoire, dus uh, ga ze vooral bekijken als ze bij jou in de buurt komen een overweldigende live ervaring, het uh, album heet Del Rio Alamar van het Bernard van Rossum Flamengo Big Band uh, brengt me bij heel iets anders, <coughs> bij een uh, debuutalbum van een Engelse dame Jasmine Myra. Uh, het uh, heet uh, Horizons. Het, komt uit op het, of het is uitgekomen op het Godwana-label uh, uh, van Matthew Holstal. De trompetist die ik ook wel eens heb gedraaid. Spirituele jazz, elektronica en een vleugje volk. <tiek> te vinden op het uh, Godwana-label dus. Ik zou zeggen: ga genieten van Horizons met Jasmine Myra. bij een favoriet item van de ZFM Jazz-uitzending... de Top 2022 cover-up, een jazzy cover... van een welbekend nummer, Stand By Me... in de uitvoering van de Italiaanse saxofonist Marco Pignataro... al vele jaren woonachtig in de uh, Verenigde Staten... en vooral bekend van zijn werk met de bassisten Eddie Gomez en Rufus Reed. Hier in zijn eigen Dream Alliance... met de uh, veelgevraagde pianist Kenny Werner en uh, zangeres Nadia Washington en hun uitvoering van die soul-klassieker van Benny King is te vinden op plek 973 in de top 2022 cover-up. En laat dat nou precies dezelfde plek zijn als het origineel van Benny King in de top 2000 van afgelopen jaar. Chris Hadian, een pianist en voornamelijk een filmcomponist... van filmscores uh, voor de Infiltrator en City of Lies uh, bijvoorbeeld. Maar van kind af aan al uh, idolaat van jazz... en zijn succes in de filmmuziek stelde hem in staat... om zijn lang gekoesterde droom om een album met toppers in de jazz uh, op te nemen. Die kon die, die hij uh, in vervulling uh, uh, laten gaan. My City, My Story heet dat uh, album net uitgekomen... met de jazz toppers als uh, Chris Potter... Eric Harland op drums en John Patitucci... de bassist die ik al eerder draaide in het eerste uur. Geweldig uh, album, moet je ook in huis hebben. Uh, en van New York naar L.A. naar Sidney Jacobs, een uh, ja, onbekende zanger. Uh, in de voorbereiding voor dit programma kwam ik uh, dit album tegen. Nou, ik vond die man een, echt een geweldige fraaie baritonstem hebben. Hij mengt uh, moderne rhythm and blues met uh, jazz and soul... en uh, repertoire uit de Great American uh, Songbook... Uh, op zijn tweede onlangs uitgekomen album uh, If I Were Your Woman... Heet die, leent die, hij uh, zijn, zijn stem aan songs die normaliter met, uh, met zangeressen worden geassocieerd. Zoals hier uh, On A Clear Day, dat we natuurlijk ook kennen in de versie van Barbara Streisand. Uh, ja, komen we bij het volgende. Ja, de, de vaandeldragers van de blues. Ik mag ook graag uh, uh, wat blues uh, muziek draaien... De Nieuwe Hoop worden ze wel genoemd. Nou, dat weet ik niet. Het is vaak een beetje een marketing uh, trucje. Uh, de Blues en de Jazz die, uh, zijn vaak doodverklaard. Maar uh, ze bestaan nog altijd. Uh, en dit volgende nummertje. Too Young to Remember. Van... Uh, uh, Christ, uh, Christone Kingfish Ingram, mag ik zeggen. Hij was laatst ook te zien op uh, Notchie Jazz. Uh, die draag ik speciaal op aan onze trouwe luisteraar Bert uit uh, Spaandam... die vandaag uh, zijn verjaardag viert. Too young to remember. Christone Kingfish Ingram. Graham's Too Young to Remember van zijn album 662 werd gevolgd door Marcus King's Blood on the Tracks van zijn nieuwe album Young Blood. Geweldig album. Ehm. Um ja, we zitten alweer in de laatste 10 minuten. We hebben vandaag, ik heb vandaag aandacht besteed aan albums uitgekozen, uh, uitgekomen in 2022. Ik hoop dat je het uh, leuk vond. Ik ga eruit uh, eerst uh, ja, met een album wat eigenlijk uitkwam aan het eind van 2021. Die heb ik dan maar even hier uh, in het programma gesmokkeld. Uh, en die is van Daniel Kazemier... een bassist uit Engeland te speel... in die bruisende Londense jazzscene... met uh, jonge gasten als Joseph Dees, uh, de drummer... en uh, Nubia Garcia, die jazzmengen met... Uh, ja, dance, hip-hop en uh, electro. En Boxed In heet zijn uh, album. Het is heel gro groovy en uh, toegankelijk album. Uh, ik had het pas uh, onlangs gehoord... en ik dacht, ik ga het toch uh, draaien hier. Uh, Daniel Kazemier is de bassist... en het nummertje toepasselijk heet uh, Outro... Là, comptez Voor vandaag zetten we hem jazz en als toetje krijgen we Elvis in de jazz. Elvis Costello wel te verstaan. Een popartiest die vooral in de jaren 80 bekendheid genoot. Maar die al sinds 2003 met de Canadese jazzpianist en zangeres Diana Craw is getrouwd. Dus Elvis begeeft zich regelmatig in Yes, kringen. Zoals het album op het album The Norman Suites. Een ode aan de overleden hond van de orkestleider. Trompetist en multi-instrumentalist Michael Lennart. Uh, Costello schreef een aantal nummers op dat album. Waar een uh, keur van artiesten acte Prisant schreven. Danny McAlessen, Joshua Redman, Chris Potter. Noem ze maar op. Een geweldig album. Daar ga ik nog eens uh, wat van draaien in de volgende uitzending. Uh, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Tot de volgende keer. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. Ook wel bekendstaand als Mr. Brightside. En volgende week is er natuurlijk weer een uitzending van ZFM Jazz... op de zondagochtend van 10 tot 12. Dus mis het niet, zou ik zeggen. Tabé! Shut him down, heet het nunnen. Nou, ik hou er inderdaad mee op. Tabé! That line of chalk We do more than Talk I'm innocent a Then walk away Beyond the blade The plowing stars Are changing in big Say something once Does it make it true To be to you Or everyone woman, to you Shut him down, shut him down Get your running through. A thousand times you didn't, a hundred times you do. In the night, in the shade, in the quiet of the cellulite, in the coming of the cool breeze, weeping with a chill in the dark trees. For a A sudden spill to something once Does it make it true To me, to you And everyone we knew Shutting down, shutting down Did you run him through A thousand times you didn't A hundred times. You do. Shut them down underground. The It's astounding. The sound that surrounds you asleep. Now you found and aroused. So get up. Doubt into the minds. You gotta purge it. Praise from an end to the week like Sunday service. Walk in it. World might be dark, but I'm in the right spirits. That voice of doubt. Don't gotta listen. Although you hear it one time, that don't make it true. A thousand times to make your mind up and make it true. Switch. Dream to By the turning in Camera and projector, no running up. Ooh. We're looking at the tailpiece, this spinning love. Is it something once Does it make it true to me? Do you or everyone in you? Shut him down, shut them down, you're running through. A hundred times you didn't. A thousand times.